Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De leiding van de Rabobank wielerploeg heeft jarenlang doping getolereerd. Dat schrijft de Volkskrant. Drie Raborenners zouden gebruik hebben gemaakt... van de Oostenrijkse dopingbloedbank Human Plasma. Oud-directeur De Rooij van de Rabobank ontkent het dopinggebruik niet. Hij zegt in de Volkskrant dat de renners zelf moesten weten... hoe ver ze wilden gaan op medisch gebied... zolang ze zich maar lieten begeleiden door de medische staf van de Raboploeg. In heel Nederland wordt vandaag Bevrijdingsdag gevierd. Het thema is dit jaar Vrijheid geef je door. In 14 steden worden bevrijdingsfestivals gehouden. Daar zijn onder meer optredens van Nick en Simon, Ellen Clark en Go Back to the Zoo... die met helikopters van festival naar festival vliegen. In Wageningen wordt vanmiddag het bevrijdingsdefilé gehouden. Dat wordt voor het eerst afgenomen door minister Hille van Defensie. In het centrum van Meppel is een speelgoedwinkel door brand verwoest. Het 400 jaar oude pand is totaal verloren gegaan. Het was een van de oudste gebouwen van Meppel. Niemand is gewond geraakt. Een nabijgelegen appartementencomplex werd uit voorzorg ontruimd. De brandweer van Meppel kon voorkomen dat het vuur oversloeg. De Londense burgemeester Boris Johnson is herkozen. Hij won nipt van zijn linkse aardsrivaal en voorganger Ken Livingston. De verkiezing was donderdag na een ongekend felle campagne... De uitslag liet lang op zich wachten. Gisteravond bleek dat twee dozen met stemmen over het hoofd waren gezien. En die moesten toen alsnog worden geteld. Een Amerikaanse vrouw heeft ruim 8000 dollar ingezameld... voor een behandeling tegen borstkanker, terwijl ze helemaal niet ziek was. De vrouw van 27 uit Phoenix gebruikte het geld voor een borstvergroting. Ze liep tegen de lamp toen mensen in haar omgeving argwaan kregen... en naar de politie stapte. De vrouw is aangeklaagd voor fraude en diefstal. Het weer, veel bewolking, met vooral in Gelderland, Brabant en Limburg regen. In het noorden ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavar topkwaliteit. Zoals Viprodog en Viprocat tegen vlooien en teken. Met Vipronil, het best verkochte antiflooienmiddel. Beavar! De mensen die van dieren houden. Beavar.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week. Met de welluidende titel: Geestelijk welgevaren.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 Esprit-pionier is Jenny Palm. Zij wordt geboren op 15 december 1952 in Den Haag. Het was een dag waarop de zon zich amper liet zien. Wellicht is dat de reden dat er juist uh, daarom een zo stralende vrouw bij mij aan tafel is aangeschoven. Met haar middelbare schooldiploma op zak tocht zij richting de Universiteit van Amsterdam... om al daar ontwikkelingspsychologie te studeren... en zich postdoctoraal te specialiseren in de toegepaste neuropsychologie. Als orthopedagoog en gezondheidspsycholoog heeft zij een jarenlange ervaring opgebouwd... in het behandelen en begeleiden van mensen met hersenletsel en hun omgeving. Want hersenletsel heb je nooit alleen. Het Nachtvluchtenteam is zeer vereerd met haar komst naar de studio. Goedemorgen en welkom Jenny Palm. Goedemorgen. Hoe was het om vannacht om vier uur door mij wakker gebeld te worden? Nou, het was wel gezellig eigenlijk. Ik was al een tijdje wakker en uh, uh, ja, het is toch spannend. Zo'n uh, zo vroege ochtend, zo'n live programma. Uh, maar door de donkere... Uh, ochtendrijdend, heb ik een marter gezien vanmorgen. Dus ik heb uh, een mooie ochtend achter de rug. Nu al. Nu en al. het is pas vijf, minuten over zes. Ja. Dus de ja. rest van de ochtend ja, uh, ziet er waarschijnlijk beloftevol ja. uit. Wat, wat gebeurt er in het brein ter voorbereiding op zo'n... toch wel iets anders dan wat je normaal gesproken door de dag heen zou doen? Uh, volgens mij een heleboel adrenaline schiet er doorheen... en uh, een heleboel andere chemische stoffen... waardoor ik hoop dat ik nu op een soort van toppunt van alertheid zit. En dat wakker liggen, heeft dat met die adrenaline te maken... of is dat meer een soort uh, voorafgaande concentratie? Uh, ik denk dat dat wel het geval is. Je, je focust je natuurlijk uh, naarmate dat programma dichterbij komt. Uh, wanneer je dingen belangrijk vindt, dan ga je steeds beter focussen. En, uh, en dan heb je het nodig om s'nachts wakker te worden. Om te bedenken, oh, als ze dat nou gaat vragen, dan maak ik die zin zo af. Of... En dat doen uh, mensen met hersenletsel, merk ik ook. Uh, als ik mensen uh, voor behandeling krijg dan hebben ze vaak uh, de avond voordat ze bij mij komen... Uh, minder goed geslapen, omdat ze ook zo gefocust willen zijn. En omdat ze een, een bepaald iets willen bespreken... wat voor hun heel erg belangrijk is. Dus het, je herkent dat bij iedereen eigenlijk. En zou je kunnen zeggen dat het wakker liggen... je berooft van de, nacht, de, de nachtrust die je absoluut nodig hebt... of dat het wakker liggen inderdaad vanwege het feit dat je focust... juist heel nuttig is? Nou ja, ik denk dat het te maken heeft met hoe vaak ligt een mens wakker. En uh, hoe vaak focust een mens zich. Ik denk soms wel eens, uh, als ik pas Jan Kees de Jager uh, zag, die uh, vanuit de steeds uh, teruggevlogen kwam om heel snel een soort deal te sluiten uh, in Nederland. Dan denk ik, mijn god, wanneer slaapt die man en hoe lang hou je dat vol? Want daar zit natuurlijk wel ook een, een uh, grens aan. Uh, Daarbij is het zo dat de ene mens dat gewoon veel beter kan dan de andere mens. Er zijn uh, met name als je kijkt naar politici uh, voorbeelden bekend... van uh, met name presidenten bijvoorbeeld van, van de Verenigde Staten... Uh, maar ook onze Joop ten Uil in het verleden... die maar heel weinig nachtrust hadden en daarmee uh, uh, toch heel goed functioneren. Ligt dat per mens gewoon eenvoudigweg verschillend vastgelegd... Ja, ja. Of zou je jezelf er ook op kunnen trainen? Ik denk dat je wel een beetje kunt trainen, maar het ligt ook heel erg vast uh, bij mensen. Uh, met name die mensen die, die dan in, in autobiografieën uh, vertellen over hoe zij uh, door kunnen werken. Dat zijn vaak mensen die als kind ook al daar uh, heel makkelijk mee omgingen. Jenny Palm, je zegt het woord zelf al als kind ergens makkelijk mee omgaan. We gaan eerst even naar jouw kindertijd toe. Uh, in, in wat voor gezin ben jij geboren? Uh, in een gezin uh, met uh, al iets oudere ouders. Tegenwoordig uh, noem je dat niet meer zo oud. Ze waren uh, beide 32 toen ik geboren werd. Maar dat was vroeger knaloud, heb ik me laten vertellen. Ehm... Uh, ik heb uh, nog, uh, na mij is nog een zus geboren. En uh, mijn ouders waren met name mijn vader wel iemand... die uh, getekend is ook door de oorlog. En uh, nou, daar moest ik gisteren met de dodenherdenking... moest ik daar ook aan denken. Uh, en ik denk dat dat wel zijn sporen heeft uh, gedragen... In, uh, in mijn jeugd en, en in ons leven. En ook in het contact wat je met je vader hebt gehad. Want ik heb begrepen dat hij is opgepakt door de Duitsers. Ja, ja. En jouw vermoeden is dat hij daarbij ook hersenletsel ja. heeft opgelopen. Ja. Mijn vader is... Uh, uh, mijn, mijn vader... Uh, daar was altijd iets omheen wat ik gewoon niet goed begreep. Uh, hij kon soms opeens heel boos worden. Uh, hij was wat zwart-wit in zijn denken. En ik had altijd het gevoel dat ik daar... Uh, ja, dat dat eerder uh, onvermogen dan onwil was. Um, maar dat heeft mij heel lang gekost... voordat ik deze woorden kon gebruiken en daarvoor kon vinden. En ik denk dat het voor mij heeft betekend... dat ik op zoek ben gegaan naar uh, verklaringen voor gedrag... wat moeilijk te verklaren is. En dat dat onbewust uh, mij een setje heeft gegeven... in uh, uh, ja, het werk wat ik uiteindelijk ben gaan doen... Um, maar mijn vader, die nu 95 is en uh, uh, in, redelijk goed functioneert in een verzorgingshuis, uh, heeft op zijn negentigste tegen mij voor het eerst gezegd, ben jij eigenlijk dit vak gaan doen vanwege mij? En we hebben er nooit eerder over gesproken. En uh, ik zei, ja, ik denk, ik, uiteindelijk denk ik het wel. En toen zei ik, want ik denk dat u toch een een forse hersenbeschadiging heeft opgelopen in de oorlog. Het was een tijdje stil en toen zei hij, dat denk ik ook. En toen zei hij, eh, wil je soms voelen de deuken in mijn schedel? En toen mocht ik voor het eerst na al die jaren... Eh, mijn vaders schedel voelen. Eh, en voelde ik dat boven, vooraan in zijn hersenen... Eh, twee forse deuken zitten. En het was een heel, eh, heel bijzonder moment... En het was ook, um, als kind denk je heel vaak dat jij een beetje gek bent en dat je iets inbeeldt wat er niet is. Uh, het was niet zo'n zichtbaar verhaal als een vader die bijvoorbeeld een ongeluk krijgt of die, uh, nou ja, uh, een hersenbloeding krijgt. Uh, ik heb hem nooit anders meegemaakt, maar ik heb altijd gevoeld er is meer aan de hand dan zomaar. En dat kan ook te maken hebben met heftige dingen... die mensen in de oorlog hebben meegemaakt. Mijn vader heeft hele heftige dingen meegemaakt, ja. En daar werd dus, zoals ik het nu van jou begrijp... in die tijd binnen het gezin nooit over gesproken? Nee. Um, een van mijn uh, vroege jeugdherinneringen... en daar moet ik ook altijd aan denken op 4 mei... is dat ik uh, als klein meisje van uh, 7 of zo in Den Haag... Uh, met mijn vader in een etalage stond te kijken... en dat mijn vader op de rug getikt werd... en dat iemand tegen hem zei van... Uh, je bent toch Harry Palm? En mijn vader keek de persoon aan... en zei dat hij niet wist wie het was. En die man zei van... Uh, ja maar je kent me toch wel, wij hebben samen het graf voor oom Arie moeten graven... toen hij gefuseerd werd... En het volgende wat ik weet was dat mijn vader heel hard wegrende. En dat ik alleen stond in de, in de stad. De grote stad voor mijn gevoel. En uiteindelijk door de politie naar huis ben gebracht. Um, en ook daar heb ik nog niet zo lang geleden... voor het eerst weer met mijn vader over kunnen praten. Uh, dus ons is tijd van leven gegeven om ook naar elkaar toe te groeien. Denk je dat dat uh, inderdaad iets is wat je gegeven wordt vanuit een, laten we zeggen, religieus oogpunt? Of zeg je gewoon van: nee, goh, hoor, het is nee. mooi dat we dit genetisch ja. materiaal hebben. En dat we ook, laten we zeggen, emotioneel gezien zodanig onderlegd zijn dat we dat ook nog wel kunnen inhalen, tussen aanhalingstekens. Ja, en ik denk dat je een dosis uh, geluk daarbij moet hebben. Zo simpel is het ook. Um, soms worden mensen heel oud en dan heb je tijd om, uh, om dingen in te halen. En dan heb je geluk. Is er in, in het verleden bij je moeder geen ruimte door jou gevonden om dingen te verifiëren? Want je zegt, soms denk je als kind dat je zelf een beetje gek in elkaar steekt... en dingen ziet waarvan je denkt, ja, maar ze zijn er niet. Ze waren er toch. Ja. Maar ja. met je moeder heb je dat niet kunnen bespreken nee, nee, of daar niet kunnen nee, nee, verifiëren. Nee, nee. Want zij moet natuurlijk de wijziging... Die nee, maar want zij ondergaan... hebben elkaar na de oorlog leren kennen, ah, dus dat weet nee, is dus dat uh, die, die, karakterverandering. Zo gaan die dingen. Ja. Ja. ja, en ik wil daar ook liever niet te diep op ingaan, op je nee. moeder niet of op de de karakterverandering? Op de, niet? Ja, op, op die hele situatie verder. Weet je, het is, um, um, ik merk het. Ik ben um, op het ogenblik, ik ben weer bezig met een nieuw boek hersenletsel. Heb je niet alleen. En daar ben ik aan het proberen om bekende Nederlanders hun verhaal over hun hersenletsel in de directe omgeving te laten vertellen. Om, nou ja, we weten alle twee uh, dingen komen op de agenda wanneer bekende Nederlanders daar ook iets over zeggen. Daar wou ik men aan vragen: want maar, wat is de reden om hen daar dan ja. voor te benaderen? Ja. Maar dat is vanwege Aandacht. dit Aandacht. punt. Ja. En wat ik merk is, uh, ik krijg reacties, mensen willen daarover vertellen. Um, persoonlijk tegen mij. En vervolgens zeggen ze... ho, stop. Uh, maar ik wil toch niet met mijn verhaal in een boek... of uh, daarover praten. Op radio of televisie. Want het kan anderen... degene die dat hersenletsel heeft gekregen... ook zo kwetsen. Want die heeft er ook niet om gevraagd. En het zet hele uh, gezinssituaties... Uh, onder druk. En... Um, we kunnen wel over onszelf praten. Maar daarmee praten we ook over die ander die dat is overkomen. En dat willen we eigenlijk niet. En is dat dan nu ook jouw haltmoment? Ik merk dat dat ook mijn haltmoment is. Op dit moment. Dat op het moment dat ik meer... over je moeder begon? Ja, ik wil daar eigenlijk niet zoveel meer over zeggen. Mensen hebben ook een privéstuk. Ja. Terwijl ja. het heel mooi is wat jullie ja. met elkaar bereikt hebben. Precies. Ja, ja. zeker. Maar mijn moeder is uh, helaas al... Uh, uh, hoe lang? Uh, 26 jaar geleden overleden. Dus dat is al zo lang geleden. Ja. Dan is hij dus niet zo heel oud nee, geworden? Nee, nee, nee, mijn moeder was uh, altijd ziek. En uh, nou, dat was natuurlijk een, toch een ingewikkeldheid in ons gezin. Ja. Heb je mooie herinneringen aan, aan, aan, aan je jeugd? Los, los van wat je nu om omschrijft, ja, hoor, wat zeker, best pittig is geweest? Zeker ook, ja. ja. ja. En zus heb je? Een leuk wijf? Of, <laughs> ja, maar een soort verpleegkundige. Ik... verpleegkundige. Oh, dat, ja, ja. Ja, ja. Als ik jou zo zie zitten, dan moet het ook een mooie dame zijn. Want jij bent geboren in 1952, maar ja. je, je, je zit erbij alsof je gewoon net 50 geworden bent. Ja, en niet maar, in december heel al erg leuk. 60 gaat worden. Ja, ja, ja. dat is uh, heftig uh, gebeuren. Vind je het heftig om 60 te worden? Nou, ik vind het geloof ik minder heftig dan toen ik 50 werd. Ik vind het eigenlijk ook wel. Uh, ik vind het raar, maar dat heeft iedereen die uh, ouder wordt. Uh, maar ik heb ook wel zin in uh, dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ja. Kortom, dit is uh, een verkapte invitatie voor de toekomst, voor vrienden, kennissen. Nou, uh, vrij. onze kinderen zitten al in de feestcommissie, dus, uh, maar ik heb gezegd, verwen me maar. Heerlijk, en dat gaat gebeuren op 15 december. Laten we hopen ja. dat, het, uh, dat het een beetje mooi is. Met, met een pak sneeuw is altijd leuk, maar wel droog. die yeah. kinderen, dus je hebt meerdere kinderen. Ja. Ja. Uh, in ieder geval, want dat vond ik heel mooi om te lezen. In ieder geval uh, uh, eentje uh, die je al een kleinkind heeft bezorgd. Ja. geworden ja. in Lapland. Ja, heel ver weg. Ja, hoe voelt dat, dat dat zo ver weg is? Want jij, ja, dat is erg jammer. Dat, heel dat is uh, erg jammer. Mijn, uh, mijn lieve mooie kleindochter is Sophie. is nu uh, ruim twee jaar... En uh, we hebben de pret gehad dat ze pas over is geweest. En uh, zoals ze zelf zegt, van, oma Jenny, koninginnendag. En dat heeft ze met ons gevierd. Uh, zij is, uh, mijn dochter is geoloog en getrouwd met een geoloog, een Nederlander. Maar ze zijn uh, met z'n twee uh, vertrokken naar Zweden... Uh, om, dat, om daar te werken bij een mining company... En uh, hebben dat eerst in uh, het hoge noorden van Zweden gedaan. Uh, en wonen nu in de buurt van uh, Stockholm, Uppsala. Vroeger zei ik Uppsala, maar U Uppsala. Um, en in de tijd dat zij in Lapland woonde... Ja, dat, dat was uh, wel heel ver weg, maar het was ook wel heel bijzonder. En zeker de nacht dat uh, Sophie geboren werd uh, en ik in het... Uh, Donker in de sneeuw, in uh, min 25 graden aankwam. Uh, ik stapte uit het vliegtuig. Uh, die dag was ze geboren. En ik had een lijstje met spannende zinnen bij me. Met zinnen die ertoe zouden doen. En uh, ik lees dat zo voor bij de buschauffeur. En uh, ik zei uh, in het Zweeds van. Uh, uh, mijn, mijn schoonzoon had dat helemaal fonetisch voor me uitgespeld. Van, uh, mijn dochter krijgt een baby, ik wil naar het ziekenhuis. Maar ja, dat ze al een baby had gekregen, die vervoeging kon ik niet maken. Dus er lag een zekere urgentie in, uh, in mijn stem en in mijn zinnen. En de hele bus knikte instemmend. En uh, de buschauffeur zette de sokken naar uh, het ziekenhuis... En heeft me afgeleverd voor de deur, terwijl uh, daar helemaal geen halte was. Dus dat was heel bijzonder. En die nacht ben ik uh, nou ja, eerst, eerst mijn kind zien en daarna mijn kleinkind. En uh, ben ik uh, beland in een uh, hotel in, uh, in dat stadje. En heb ik met twee sami, twee mensen van Lapland... Uh, de nacht doorgebracht, al toastend op onze Sofie... En de prachtigste verhalen gehoord over Lapland. En ik had net een mooie documentaire van Joanne Lumley gezien, Noorderlicht. Prachtig. En zij had daar gezegd dat je nooit een Sami moest vragen naar zijn rendieren en uh, hoeveel rendieren die heeft. En een van deze twee was aan het vertellen dat hij een hele grote kudde had. En ik zei, ja, ik heb net een documentaire gezien... en ik weet dat ik helemaal niet mag vragen hoeveel... Nee, zegt hij, maar ik vraag jou toch ook niet... hoeveel geld je op de bank had staan. En nou, dan zie je dat, dat je uh, in verschillende culturen... met verschillende mensen ook verschrikkelijk uit moet kijken... in dingen die je zegt. Maar het bijzondere was, de andere man... bleek een vrouw te hebben met hersenletsel. En wij kwamen natuurlijk aan het praten over... wat doe jij, wat doe ik... En uh, midden in dat uh, besneeuwde lapland... heb ik toen iemand verteld over hersenletsel. En uh, heb ik ervaringsoefeningen gedaan... Uh, die ik samen met een collega heb bedacht... Uh, om uit te leggen wat hersenletsel betekent. En, uh, en hij snapt opeens wat er met zijn vrouw aan de hand was. Ja, dat was een hele bijzondere nacht voor mij. Het is ook een nacht waarop... Uh alles voor jou, Jenny Palm, bij elkaar lijkt te komen. Het ja, hele leven, ja, ja, hè? Precies. Ja, precies. Maar dat heb ik wel vaker. Als je, ik denk, als je heel intensief leeft... en ik ben een, mens, uh, een intens mens... Uh, ja, dan krijg je vaak van die cadeautjes. Een intens mens, maar ook intens gelukkig, heb ik het idee. Ja. Met alles ja. wat je tot op heden ja. bereikt hebt. Intens gelukkig ook... Uh, want anders hadden deze nazaten, uh, die je nu in zo'n prachtige nacht omschrijft... er niet eens kunnen zijn. Intens gelukkig ook met het feit dat je je man Ab hebt leren kennen. En dat gebeurde eigenlijk hoofdzakelijk omdat op een bepaald moment... Um Congo onafhankelijk werd, ja. begreep ik. En wij gaan altijd, uh, Jenny, in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... op zoek naar een fragment uitgezonden op jouw geboortedatum. We weten inmiddels dat dat 15 december 1952 is. Maar van die dag is bij het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid niets bewaard gebleven. Dus het was alleen maar die kille dag waarop het, uh, het zonnetje Jenny Palm werd geboren. <lacht> um, maar we zijn verder gaan zoeken. En we hebben wel een fragment gevonden uit de actualiteitenrubriek de radiokrant van de NCRV. En dat is een verslag van Alfred van Sprang vanuit Leopoldstad van de onafhankelijkheidsviering van Congo-Kinshasa en de aanval van premier Lumumba op België. En ik heb daar even wat uit moeten knippen, anders had ik ja, daar tien ja, minuten tuurlijk. naar moeten luisteren. Ja, ja. En we gaan het zo meteen uitgebreid hebben natuurlijk over jouw uh, begeleiding en behandeling van mensen met uh, hersenletsel. We gaan nu terug naar precies 30 juni 1960. <middels> Een dag vol tegenstellingen in het onafhankelijke Congo. U wordt verbonden met Leopoldstad. Dit is Alfred van Sprang in Leopoldstad. In de eerste minuten van het bestaan van de Republiek Congo. heeft minister-president Lumumba kans gezien. koning Boudewijn grof te beledigen. de Belgen deels woedend en ongerust te maken. en het Congolese volk min of meer tegen de Blanken op te ruien. Het kwam allemaal als een donderslag bij heldere hemel. In het paleis der natie waren honderden vooraanstaande Congolezen en Belgen bijeen voor de officiële proclamatie der onafhankelijkheid. Koning Baudouin had een zeer vriendelijke en complimenteuze toespraak gehouden en aan het einde daarvan de soevereiniteit over Congo formeel overgedragen. Peuple congolais, mon pays et moi-même, reconnaissons avec joie Et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Bijna had president Kassavubu ook al vriendelijk en België lovend het woord gevoerd. De stemming in de overvolle zaal was uitstekend. Toen nam Lumumba het woord, zonder zelfs de koning en de ministers te groeten, Zomaar beginnend met Congolezen. Op felle wijze liet hij het regime van België de revue passeren... en er werden harde, uiterst onvriendelijke en beledigende dingen gezegd. Op dit ogenblik is koning Boudewijn alweer in zijn speciale militaire vliegtuig op weg naar Brussel... Maar het feest gaat door. Twee, drie, vier dagen misschien nog. En dan zal Congo de handen uit de mouwen moeten steken en zelf aan het werk moeten gaan. En dat zou nog wel eens tegen kunnen vallen. Al dus Alfred van Sprang op 30 juni 1960... het historisch fragment voor Jenny Palm... die uh, eigenlijk door deze gebeurtenis... uiteindelijk toch haar toekomstige echtgenoot Ab heeft leren kennen. Want die woonde daar met zijn ja. gezin dus? Yes. Met zijn ouders? Met zijn ouders, ja. En, uh, en zusje. En uh, Ab zijn vader werkte voor een uh, Belgisch uh, ingenieursbureau. Uh, werkte aan uh, wegen... En uh, wij zijn uh, een paar jaar geleden teruggegaan. Uh, zij zijn uh, uh, daarmee begonnen in uh, Zambia. En uh, later naar de Congo gegaan. En op een gegeven moment uh, moest iedereen daar weg. De, de, de buitenlanders uh, en uh, Ab zijn moeder en uh, Ab en zijn zusje zijn eerst gegaan. Ja, toch, toch min of meer op de vlucht. En zijn vader is, uh, ik geloof, uh, twee maanden later uh, gekomen. En uh, ik denk als, uh, als dat niet was gebeurd... dat, uh, dat Ab zich ontzettend plezierig had blijven voelen in Afrika. Want daar ligt nog steeds een stukje van zijn ziel. En dat is ook een reden dat wij daar uh, ja, toch een paar keer heen terug zijn gegaan. En uh, ik inmiddels ook ontzettend van het continent ben gaan houden. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Uh, God, dat is echt uh, heel lang geleden. Maar uh, uh, via de krant, eigenlijk. Met een, met een contactadvertentie. Ja. Oh, wat grappig. Ja, ja. ja. ja dat dus is eigenlijk een beetje de voorloper van de huidige ja, dating precies, Ja, Precies. Ja. Ja. Ja. Wie had die advertentie gezet? Jij of hij? Ja. Uh, uh, hij. En uh, hij heeft één keer een advertentie gezet en ik heb één keer gereageerd. En ik zei uh, s'avonds tegen een vriendin van mij, mijn man staat in de krant. En uh, toen zei ze, ja, hallo. En uh, ik zei, nou, uh, kijk maar naar deze, naar deze pagina, wie is het? En ze haalde hem er ook zo uit. En uh, ja... Wat was dat voor een gevoel ja. dat je dat wist? Wat was ja. dat? Weet ik niet. Is niet te, waarschijnlijk nee, is niet te niet verwoorden. Goed, uh, goed te verwoorden. Ja. Mooi. Maar hoor. in elk geval, uh, ja, we hebben daardoor een, uh, we hebben een mooi gezin. Um, en uh, Ab is uh, net als ik psycholoog en uh, lange tijd uh, of eigenlijk nooit in de hulpverlening gewerkt. Uh, dat is niet zo zijn ding. Dat houdt mij ook met mijn voeten op de grond. Hij heeft altijd zakelijke kant van uh, uh, organisaties gedaan. Veel in theaterwerk gezeten. En uh, nu de zakelijke kant van een uh, wetenschappelijk onderzoeksbureau. En sinds uh, twee jaar, tweeënhalf jaar... Uh, heeft hij besloten, hebben we samen besloten om uh, mijn praktijk uit te, uit te breiden... En uh, daar doet de op de zakelijke kant van. Je zegt in uh, het verschil van hoe jullie in deze beroepsuitoefening staan onder meer. Uh, dat houdt mij ook met de voeten ja. op de grond. Hè? Dus, dus zijn zakelijke benadering ja. van, van de beroepsuitoefening. Wa waarom is dat zo ontzettend noodzakelijk om met die voeten op de grond te blijven? Is het lastig om, om jezelf daar doet te dwingen? Uh, ja... Um, ik denk wanneer je een betrokken hulpverlener bent, zoals ik ben... en zoals uh, heel, heel veel van mijn collega's zijn... Um, dan zou je je daarin kunnen verliezen. Uh, je hoort zoveel verhalen van mensen, er is zoveel verdriet, er is zoveel pijn. En um, af en toe uh, tegen elkaar zeggen van... Ho, stop, het is alweer genoeg... Um, en uh, even uh, het over volstrekt andere dingen hebben, uh, is, he is heel gezond. Ja, ja. Je zegt namelijk ook in de vragenlijst die je voor ons uh, hebt beantwoord: het is namelijk heel erg zwaar, maar je hebt er expres tegenover gezet. Het is ook ontzettend leuk. Het is ja. ook, uh, ja. uh, geeft tevredenheid. Het geeft een goed gevoel. Ja, ik ben uh, een grote aanhanger van een. Uh, uh, een neuroloog, neuropsycholoog... die uh, uh, in de vorige eeuw heeft geleefd, Stein. En die heeft de begrippen joy en pleasure... in zijn boeken naar voren gebracht. En dat noem ik ook in, uh, in omgaan met hersenletsel. Ik vind dat hele belangrijke uh, begrippen. Joy is vreugde. En pleasure, het plezier, de pret. Uh, en beide dingen ervaar ik eigenlijk elke dag in mijn werk. Um, ik moet zeggen dat ik met uh, patiënten van mij kan ik verschrikkelijk lachen. Ook om, uh, om, om uh, stommiteiten die zij zelf uh, uh, hebben uitgehaald door hun hersenletsel bijvoorbeeld. En, uh, en dat is zo bevrijdend. Kunnen zij daar zelf ook nog om oh, lachen? Ja, De patiënt heeft oh, nog ja, een gevoel hoor. voor humor uh, voor dat type stommiteiten. Ja, lang niet iedereen natuurlijk. Want ook humor kan uh, behoorlijk aangedaan zijn naar hersenletsel. Uh, in die zin dat mensen uh, hun humor kwijt zijn. Uh, of in de zin dat ze uh, ja, lachen om dingen die helemaal niet leuk zijn. Maar er zijn ook veel mensen die hersenletsel hebben... Uh, die dat, die dat zeker, zeker hebben behouden. En voor jou en, is het bevrijdend om dan daarover ja. in de lach te kunnen schieten? Je oh ja. je daar niet schuldig Totaal over? Totaal niet. Nee. nee. Mensen weten dat ik, uh, uh, dat ik ze zeer respecteer. Uh, ik heb respect voor uh, hun mogelijkheden, voor hun onmogelijkheden. Uh, maar ook voor hun mens zijn. En uh, het is niet zo dat zij zielig zijn of zo... Uh, en we zitten ook met elkaar om gewoon heel hard te werken... om er iets beters van te maken. Um, en daar past dus ook niet een... een uh, ja, daar past bij dat je erom kunt lachen. Ja, geen starre houding? Nee, en, en nee. Geen... ik heb ook niet een gezellig zitje uh, in mijn uh, werkkamer. Ik ben een tafelzitter. Um, wij zitten aan tafel en wij zijn aan het werk. Dat is een actieve houding? Een actieve houding, ja. Laten we eens even... Op een rijtje zetten welke vormen van hersenletsel er zijn. en waar jij mee werkzaam bent. wat betreft het herstel en de revalidatie. Er komen jaarlijks, heb ik uh, gelezen. in de voorbereiding. zo'n 130.000 mensen bij. die op een of andere manier met een vorm van hersenletsel te maken krijgen. Dat is nogal veel. En waar jij heel sterk van uitgaat. is dan ook vooral hersenletsel heb je niet alleen. Ja. Omdat de hele omgeving. de hele sociale omgeving van iemand die ermee te maken krijgt. Automatisch daarbij betrokken is. Welke, welke laten we zeggen hoofdvormen van niet aangeboren hersenletsel kunnen we dan nu opnoemen waar jij mee bezig bent? Ja, ik wil eerst nog een toevoeging. Die 130.000, dat is zo'n uh, triviaal getal. Uh, daar zijn bijvoorbeeld niet de mensen bijgeteld uh, die ouder zijn dan 65 en die een ZV-jaar krijgen, een beroerte. Nou, dat zijn er gigantisch veel. Ik ben altijd heel slecht in getallen. Uh, maar er zijn uh, gegevens van. Uh, dat, dat zijn enorm veel mensen daarbovenop. Uh, bij die 130.000 zitten bijvoorbeeld ook niet de mensen... die een hartstilstand krijgen en het ziekenhuis inkomen... als een hartpatiënt en als ze daaruit komen. En met een nadruk op als... Uh, daaruit komen als hersenletselpatiënt. Dus de tellingen zijn uh, ingewikkeld. En dat maakt het moeilijk om, om de, de groep... het is, het is geen groep, maar, maar de mensen met hersenletsel... om die helder in beeld te krijgen, dat allereerst. Ik vond het getal 130.000 al schrikbarend veel. Ja, nou, het is maar dus echt dat veel, het veel meer. Echt, het wil is echt veel meer. Ballen, het is ja, meer veel meer. Ja. Is. Ja. Um, in, uh, in het kijken naar niet-aangeboren hersenletsel... wordt de hele dementie eigenlijk uh, als een apart probleem gezien. Uh, ik behandel ook eigenlijk geen mensen met dementie. Behalve soms een beginnende dementie of een, uh, een dementie bij, bij jongeren. Uh, omdat dat zijn eigen dynamiek kent. Maar er zijn inmiddels in Nederland hele goede... Uh, hulpverlening is daarvoor ontwikkeld. Uh, mensen die uh, bij mij komen... zijn mensen uh, die bijvoorbeeld een cva, een, een beroerte, hebben doorgemaakt. Valt de hersenbloeding en het herseninfarct onder. Uh, mensen met hersentumoren. Uh, mensen die een ongeval hebben gekregen... en daardoor traumatisch hersenletsel hebben. zijn mensen die in coma hebben gelegen... Uh, mensen met cerebrale infecties. Cerebraal uh, zijn de hersenen. Dus dan heb je het over de hersenvliesontsteking, de hersenontsteking. Uh, mensen met uh, uh, hartstilstanden uh, of ademhalingsstilstand, waar de grote noemer reanimatie bij uh, valt. Uh, nou, dat zijn zo een aantal van de, de grote clusters. En nou heb ik begrepen uit um, uh, datgene wat er over geschreven wordt. Dat er een heel groot verschil is tussen waar eventueel het hersenletsel plaatsvindt. Hè? Dus of dat mm -hmm. links is of ja. rechts is. Ja. Of zelfs ook soms midden aan de achterkant. Wat weer een heel ander effect en heel andere consequenties ja. oplevert. Ja. Wat zijn daar de verschillen in? Ja, we gaan het uh, heel eventjes yeah. medisch benaderen. En yeah. daarna gaan we yeah. in op uh, wat, wat de mogelijkheden tot revalidatie zijn... en de verwachtingspatronen, yeah. soms veel te hoog gespannen, mm -hmm. et cetera. Ja, yeah, ja. Yeah. Um. Nou, keek een beetje bedenkelijk omdat het uh, heel lastig is... om heel kort door de bocht uh, het grote verschil links, rechts, frontaal... dus voor in de hersenen en achter in de hersenen aan te geven. Wat allereerst belangrijk is, is om te zeggen... dat de hersenen als één geheel werken met elkaar... en dat het nooit zo is dat een uh, linkerkant van het brein... een bepaalde functie in zijn eentje doet. Daar werken altijd andere structuren aan mee... Uh, maar grofweg kun je zeggen dat uh, de linkerkant van de hersenen de rechterkant van het lichaam aanstuurt, dat in de linkerkant uh, meer de taalfuncties zitten, dus dat je daar eerder uh, avasie krijgt. Avasie is de taalstoornis, uh, is niet een spraakstoornis. Het gaat niet over motoriek. Maar mensen kunnen ofwel niet goed bij hun taal komen... kunnen niet de woorden gebruiken, de taal gebruiken... of begrijpen de taal niet zo goed. Nou, heel kort door de bocht, dat is uh, links. Rechts uh, bestuurt de linkerkant van het lichaam. En wat je bij het rechtszijdig letsel erg vaak ziet... is dat mensen impulsief worden... Uh, een kort lontje hebben, snel aangebrand zijn... Uh, verminderd ziekteinzicht hebben... Uh, veel ruimtelijke problemen, ruimtelijke inzichtproblemen... Uh, kunnen verdwalen, bijvoorbeeld uh, geen aandacht hebben... voor de verlamde kant van hun lichaam. Uh, nou, Dat is dus weer uh, bijna genant kort door de bocht... Um, in, in, in mijn boeken uh, gaat dat daar hoofdstukken over. Ja, onder meer dus ook het boek Leven na een beroerte. Ja. Want daarin ja. wordt ook uitgebreid een omschrijving gegeven... van die verschillende hersenfuncties, de verschillende kanten... Ja. en welke ja. typen en ja. soorten. Ja. En Hoe juist voor mensen die uh, uh, daar opeens mee te maken krijgen... en nooit hebben bedacht dat daar verschillen in zijn. Hoe traumatisch is het voor iemand... dat is ook een hele kort door de bocht vraag, maar... Um, Jenny Palm, jij bent de orthopedagoog. Jij bent de gezondheidspsycholoog. Dus wellicht kun je inzicht verschaffen. Hoe traumatisch is het om zelf als patiënt en als omgeving. in eerste instantie, dus laten we zeggen moment één, daarmee te maken te krijgen? Ja, mensen snappen er niks van. Uh, ik, ik vond de mooiste typering die ooit de uh, partner van, uh, van iemand uh, die een zware hersenletsel kreeg. Uh, mij daarover gaf. Die zei, ik voelde me Alice in Wonderland. Ik viel door een enorme schacht naar beneden. En opeens was alles anders. En ik snapte er niks meer van. Uh, alsof er een andere taal gesproken werd. Ik snapte de woorden niet. Ik begreep niet wat ze bedoelden. Uh, ze hebben me dingen uitgelegd. Maar ik heb het allemaal niet begrepen. Het ging zo snel. Ik wist niet wat ik kon verwachten. Uh, en... Uh, nou ja, dat, vaak zijn deze uh, ziektebeelden komen met een schok. Uh, van het ene moment op het andere is er opeens iets heel ernstigs. En uh, pas na een tijdje komt, uh, wordt duidelijk wat de impact van alles is. Ik uh, moest heel erg denken toen. Uh, uh, toen wij ge geconfronteerd werden met de foto's en de televisiebeelden... van de konink koninklijke familie met uh, dat, dat erge ski-ongeluk. Uh, hoe zij als een, uh, een familie uh, elkaar vastklemmend naar buiten kwamen... uit het ziekenhuis. En toen dacht ik, uh, ja, wij als buitenstaanders weten helemaal niet... wat er aan de hand is met die man. Maar jullie als familie zullen dingen gehoord hebben... maar je zult je nog helemaal niet kunnen voorstellen... wat de impact van zoiets is... wat dit betekent voor de rest van hun leven. En dat is bij uh, al die mensen die uh, moeten verwerken... dat er opeens hersenletsel is, is dat het geval. En de volgende stap is dan dat je, naar mijn gevoel... heel snel moet kunnen handelen, ook met betrekking tot de zorg die je... Die je... Wilt, ...wilt regelen voor, voor mm -hmm. het, het familielid of, ja. of de echtgenoot. Dus eigenlijk moet je heel snel als sociale omgeving... ...door die eigen apathie die je waarschijnlijk hebt door de heftigheid... heen breken en handelend gaan optreden. Want hoe belangrijk is het om zo snel mogelijk te beginnen met een revalidatie... ...te beginnen met een, met een begeleiding... Um, nou het zijn verschillende, verschillende vragen eigenlijk die, die, uh, die je nu uh, stelt, naar mijn gevoel. Um, ik denk dat allereerst komen mensen in een enorme toestand Het, het, het sociaal systeem vaak partners, ouders. Um, we hadden het aan het begin van de uitzending over de adrenaline. Nou, ik denk dat dat een meervoud uh, aan adrenaline is. Het is mouwen opstropen, het is aan de gang gaan, het is dingen regelen... Um, en wat je ziet is dat mensen dus ook het hele stuk overslaan... van rouwen onder ogen zien dat ze echt een groot verlies hebben. En dat er iets verschrikkelijks is gebeurd. Ze zitten meteen in uh, het handelen. Dus en we dat doen dat eigenlijk te gehaast? Nou, het moet ook wel. Er ja. moet gewoon iets gebeuren. Iedereen moet uh, gebeld worden... Er uh, moet ingelicht worden. Er uh, moeten dingen afgezegd worden. Er moeten dingen geregeld worden. Kun je het er uh, uitstellen? Uh, ja, want dat gebeurt gewoon. Uh, ik, hoor, ik ben nu met, uh, met partners van uh, mensen die hersenletsel hebben... Uh, een boek aan het maken. Hersenletsel heb je niet alleen. En uh, bij zoveel van die verhalen... Uh, zeggen partners van... ik wou dat ik hem ooit symbolisch had geëerd. Toen en toen is hij eigenlijk gestorven... maar ik heb er meteen een nieuwe man voor in de plaats gekregen. Uh, en de verhalen gaan dan erover van... Uh, ik geef nog steeds heel veel om deze persoon. Maar is wel anders. En, uh, en soms na heel veel jaren zeggen mensen... ik kan het echt niet meer, dat... Uh, dat gebeurt natuurlijk ook. Uh, maar de schok van... Uh, als iemand overlijdt, dan is het meteen helder. Dan uh, is de rouw verschrikkelijk. Maar dit is heel vaak uitgestelde rouw. En het moet wel een keer gebeuren. Maar ook degene die zelf het hersenletsel heeft... Uh, ligt bijvoorbeeld in coma, komt op een gegeven moment bij... Uh, al dan niet uh, uh, goed bij. En dan heeft de sociale omgeving heeft al een heel rouwproces achter de rug. Die hebben al heel veel bewust meegemaakt. Dus degene die dan bijkomt, die loopt daar een paar passen achteraan... met vaak een beschadigd brein. Dus dat geeft al aan hoe ingewikkeld het is. Wat zijn eigenlijk de veranderingen die plaatsvinden... wanneer iemand, laten we het over een hersenbloeding of een herseninfarct hebben die iemand ondergaat. Het is, het is niet alleen maar het, het, het, het soms zichtbare... dat er nee. gedeeltelijke verlamming optreedt. Soms zie je zelfs vrijwel niks. Maar ergens lijkt er ook nog veel meer te gebeuren binnenin. Ook karakterologisch gezien. Ja. Um, ik denk ook dat het heel belangrijk is... om te spreken over de zichtbare en de niet zichtbare gevolgen... Van hersletsel, die zichtbare, die zien we niet over het, over het hoofd. Daar wordt dus ook rekening mee gehouden. Hè? Als iemand eh, rolstoelafhankelijk is geworden of met een stok loopt, dan ziet de omgeving: oh, daar is wat mee aan de hand. Um, hoe, hoe erg dat ook is uh, voor mensen. Hè? Ik wil niks bagatelliseren. Maar wanneer je aan de buitenkant niks ziet um, en mensen hebben wel last van. Cognitieve problemen, dus problemen met het denkvermogen. Problemen met het bijstellen van gedrag. Uh, psychologische problemen, bijvoorbeeld met verwerking. Uh, bijvoorbeeld met ontremming, ongeremd gedrag... wat rechtstreeks door hersenletsel veroorzaakt kan worden. Uh, of met psychiatrische stoornissen, neuropsychiatrische stoornissen... Uh, die ook voorkomen... Uh, Bijvoorbeeld heel vaak depressies. Um, dat zijn de dingen uh, waar de buitenkant geen computeruitdraai van ziet. En dus uh, ja, niet, niet bij nadenkt of, of niet weet hoe te handelen en hoe daarmee om te gaan. En dat is ook het grote uh, verdriet van mensen die bij mij aan de spreektafel zitten. Van uh, het onbegrip van de buitenwereld buitenwereld doet uh, regelmatig wel de best. Maar heeft ook zoiets van, nou, het mag nou wel een keer afgelopen zijn. Of het is nu toch al vijf jaar geleden dat dat gebeurd is. Jemig. Um, of uh, je gedraagt je nu wel echt als slachtoffer. Um, of zegt, uh, jij moet zelf je grenzen aangeven hoor terwijl een persoon uh, heel erg overprikkeld kan zijn... en echt helemaal geen idee meer heeft wat hij moet doen. En de buitenwereld, uh, ook vanuit empathie en vanuit zorgvuldigheid... wil het niet overnemen voor degene die hersenletsel heeft, uh, maar wil volgen. En dat is het ingewikkelde. Soms kan er niet gevolgd worden, soms moet overgenomen worden... En soms moet absoluut niet overgenomen worden, maar kunnen mensen het zelf aangeven. Het lijkt bijna alsof je uh, in, in de sociale kring van iemand met hersenletsel uh, vertoeft... of je professioneel moet zijn om ermee om te kunnen gaan. Ja, ik vind wel dat je een beetje professioneel moet worden gemaakt. En dat is ook de reden dat uh, in, in mijn praktijk, uh, praktijk, hulp bij hersenletsel... Uh, wij heel vaak om de tafel zitten met het sociaal systeem van mensen. Maar ook met familie, met vrienden. Uh, ik heb een keer met het volleybalteam om de tafel gezeten... om uit te leggen wat het hersenletsel was van een bepaalde vrouw... zodat ze uh, kon blijven volleyballen. Um, en um, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ook dat je uh, samen met die persoon met hersenletsel... Uh, daar de uitleg over geeft. Dus wat ik probeer is eerst iemand zelf zo kundig mogelijk te maken... over zijn hersenletsel. Uh, soms kan die persoon dat zelf niet. Uh, soms ook wel. Uh, dan kijken we wie van het sociaal systeem kunnen we daarbij betrekken. En dan ben ik samen met die persoon, personen... Uh, zijn wij uh, gastvrouw, gastheer... Uh, en vertellen wij uh, wat er aan de hand is. En ik doe dan de voorzetten. Maar ik geef zoveel mogelijk het woord aan uh, mijn cliënt zelf. Zodat hij uh, zoveel mogelijk autonomie kan terugpakken. Het is heel bijzonder. Jij zei eerder in het gesprek, Jenny Palm. Uh, ik ben een intens mens... En, en de bevlogenheid spreekt ook uit de manier waarop je met je beroepsuitoefening ja, bezig bent. Ja, ik heb echt het mooiste vak van de wereld. Ja, ja. en, en ja, wat ik dan zo bijzonder vind is dat je... Um, ik kom er nog heel even op terug, maar dan, daarna laat ik je, je er gewoon mee in, in, in rusten, zal ik maar zeggen. Dat je er dan zo lang over gedaan hebt om, om bijvoorbeeld die jeukende handen... die je misschien naar je vader hebt gehad in de loop der jaren, dat je die toch hebt weten weg te houden bij hem en, en, en hem zelf hebt laten komen op zijn negentigste? Um, nee, ik denk niet dat je dat zo kunt zeggen. Nee? Ik denk dat, uh, uh, uh, dat daar gewoon ook een groot deel onvermogen van mijn kant bij zit. En heeft gezeten. En daar komt bij mij een hele diepe drijfveer vandaan. Om, eh, om een sociaal systeem uitleg te geven. En om kinderen uitleg te geven. En om kinderen eh, uit te leggen van je ziet het niet verkeerd. Eh, eh, kinderen denken heel snel dat zij dingen hebben gedaan... waardoor hun vader of moeder zo boos doet. Dat het aan hen ligt. En eh, ik probeer kinderen... en dat komt uit mijn eigen levenservaring voor... Voort uh, te helpen uh, dat ze op zichzelf mogen vertrouwen. En dus het, je eigen onvermogen is op dat moment eigenlijk een hele goede ervaring ja. geweest. Om het bij anderen ja, te kennen precies. en te herkennen. Maar het ook te kunnen respecteren en er ja. zachtzinnig en genuanceerd mee om te ja. gaan. In mildheid. Ja. ja. ja. De, de landelijke of is het zelfs uh, Europees uh, 8 mei uh, beroert ja. het dag. Wat, ja. wat gaat er op die dag gebeuren? Um, dan wordt er op allerlei manieren aandacht besteed aan uh, laten we zeggen het fenomeen beroerte. En aan de grote gevolgen die dat heeft uh, op het leven van mensen. Uh, de Hersenstichting is daar in Nederland altijd heel actief uh, in. Uh, ik ben zelf uh, lid van de Raad van Advies voor de CVA-Vereniging Nederland. Uh, is daar actief in. En Eigenlijk de hele westerse wereld probeert uh, op dat moment de stroke, de beroerte uh, onder de aandacht brengen van mensen. Um, en ik denk dat dat heel belangrijk is, zeker als je kijkt naar uh, de vergrijzing van onze maatschappij... Um, zijn er ook nog taboes aan te merken, zo van nou je kunt het er maar beter niet over hebben, of soms moet, ja. moet je maar dingen gewoon negeren. Ja, zijn er nog taboes op het gebied van ja, nou ja, de het is. Uh, ik vind ook nog steeds bijvoorbeeld, uh, ik vind eigenlijk dat er een taboe ook bij artsen ligt, die het vooral in de voorlichting hebben over de motorische kant, maar die uh, ook huisartsen die partners nog onvoldoende uit uh, uh, vertellen van. Uh, uw man of uw vrouw kan wel heel erg veranderen. Of die dat tegen de persoon zelf ook zeggen. Uh, en daarmee mensen uh, ja, bewuster maken. Ik heb bijvoorbeeld een, uh, een ouder echtpaar. Uh, meneer heeft een jaar gekregen. En uh, sindsdien neemt hij taal letterlijk. Maar dat hebben, hebben ze helemaal nooit doorgehad. Ik maak dat trouwens heel vaak mee in de praktijk. Uh, en die mensen hadden steeds ruzie. Kun ja. je een voorbeeld van die taal ja. letterlijk nemen? Mensen kwamen uh, met z'n tweeën woedend in mijn spreekkamer. Want ze hadden net een knallende ruzie achter de rug. Ze waren met de trein gekomen. En uh, mevrouw kan niet zo hard lopen. Meneer, ondanks zijn zeven jaar, kan nog steeds hard lopen. Snel lopen. En, uh, en zijn vrouw had puffend achter hem aangelopen... en had gezegd, kun je nog harder lopen waarop meneer nog harder was gaan lopen. En mevrouw was steeds kwaaier geworden. En met z'n tweeën zaten ze dus heel kwaad bij mij in de spreekkamer. En ik begon heel hard te lachen. En, uh, en toen zei ik, ja, ik weet wel hoe dat komt. En uh, ik snap ook wel waarom jij zo boos bent, zei ik tegen die man. En die vrouw die zat me heel woedend aan te kijken. Ik zei, ja, hij heeft precies gedaan wat je hebt gevraagd. Kun je nog harder lopen? Ja, en toen viel het kwartje bij hun en toen konden we daar met elkaar over lachen. Uh, maar vanaf dat moment uh, konden zij ook als ze ruzie kregen... opeens snappen, hé, hey, er is weer iets, uh, wat zou er gebeurd zijn? En dan konden ze achterhalen dat, dat er weer taalletterlijk was genomen. Welk boek uh, zou men van jou het beste kunnen lezen... wanneer je, laten we zeggen, handreikingen wilt krijgen... Met betrekking tot de omgang met iemand die hersenletsel uh, heeft. Is dat die portemonnee in, in de vrieskist of in de ijskast? Hoe heet het ook weer? Of, uh, of moeten we dan toch nog even nou, gaan wachten tot 12 mei dat het yeah. boek uh, uitkomt? Kijk, wat natuurlijk altijd zo is: het, uh, het meest recente boek wat je hebt geschreven, is, uh, is het, uh, daar staan de, de, ook de nieuwste inzichten in. Ik schrijf uh, uh, verschillende soorten boeken. Portemonnee in de Diepvries is een verhalenbundel. Uh, um, Leven na een beroerte is echt heel expliciet op die beroerte. En Omgaan met hersenletsel is een veel breder boek. Dat komt 12, Dat mei, komt 12 mei uit. Tweede druk, ja. Tweede druk, herzien, geheel herziene druk. Uh, met nieuwe hoofdstukken daarbij. Uh, onder andere over de maakbaarheid van ons brein, de plasticiteit en het herstel. Omdat eh, daar veel patiënten van mij en hun eh, sociaal systeem... door in verwarring raken. Eh, ons brein is toch maakbaar, zeggen ze. Het is steeds op de radio en de televisie en in de tijdschriften. Eh, maar waarom gaat het dan niet beter? Waarom is het dan nog niet over? Doe ik niet voldoende mijn best... Uh, en dat vind ik een hele verdrietige. Uh, of dat er een verwijt is. Een, of een onuitgesproken verwijt naar de persoon in kwestie. Terwijl leven met hersenletsel is topsportbedrijven. Om er een, een zo goed mogelijk leven van te maken. Uh, dus... Uh, daar heb ik de nieuwe inzichten in dat hoofdstuk weergegeven. Maar ook een hoofdstuk over intimiteit en seksualiteit. Wat na hersenletsel zo verstoord kan zijn en zo ingewikkeld is. Daar is ook heel, heel weinig over gepubliceerd. Je vroeg daar straks over taboes. Nou, als er één taboe is, is het seksualiteit. En zeker seksualiteit in combinatie met hersenletsel. Dus omgaan met hersenletsel, hetgeen op 12 mei opnieuw uitkomt. Tweede druk met allerlei toevoegingen en nieuwe inzichten. Het mooie is dat wij uh, daarvan een aantal exemplaren ter beschikking gesteld hebben gekregen... van de uitgeverij Koninklijke okay. van Horkum. Ja, Dus er is een prijsvraag gewijd uh, aan jou, Jenny Palm... Uh, om dit boek te kunnen winnen. En daarvoor kunt u dus even gaan naar onze site. Dat is nachtvluchten.fm. Daar vindt u dus die prijsvraag van Jenny Palm. Maar u kunt ook even kijken op teletextpagina 331. Want daar staat natuurlijk die prijsvraag ook, ook voor degenen die geen computer hebben namelijk. Dus dat wordt hem, inderdaad. Omgaan met hersenletsel. Het is vijf minuten voor zeven. Zo hard gaat dat. Ja, ik <lacht> zie jouw gezicht. Mijn, mijn mond <lacht> valt open. ja, ja. Ja. ja. Um, ben jij van plan om nog, uh, omdat dat je zegt, als je het hebt over taboes, dan is bijvoorbeeld seksualiteit en zeker seksualiteit na hersenletsel, dat is een enorm taboe. Zou daar ook nog een, een laten we zeggen, één heel boekje aan gewijd kunnen worden? Of zeg je nou, dat is meer een onderdeel van? Ach, uh, ik, ik sluit gewoon niks uit. Het, het gaat bij mij altijd zoals het gaat. En uh, wat, er, wat mij belangrijk lijkt op een gegeven moment, dat, dat pak ik en daar ga ik uh, verder mee. Kan je het ook makkelijk van je afschudden? Want ik kan me zo goed voorstellen dat het een, een inderdaad... wat je eerder al zei, het is een pittige uh, baan. Het, het, het, het is intens ook, maar ook soms intens. In de zin van, alles wordt door je geabsorbeerd. Omdat je met heel veel menselijk leed ook te maken hebt. Kun, ja. je, kun je jezelf leegmaken, afschudden en uh, naar de olijfpers gaan? <laughs> of de olijfmolen in Frank? Nee, in Andalusie. Ja. Uh, nee, maar dat kan ik zeker. En... Uh... Daar, daar moet je ook professioneel genoeg voor zijn. En daar heb je, je eh, ook je, je, eh, het hele administratief proces is daar ook helpend in. Is soms heel lastig, want dat kost heel veel tijd. Maar dat ordent je geest, dat zorgt ervoor dat je weet wat je hierna moet doen. Eh, daarom hecht ik ook ongelooflijk veel waarde aan eh, heel systematisch methodisch werken. Uh, juist zodat je niet overspoeld wordt en in een verhaal blijft hangen. Ja, yeah. Jenny Palm, en uh, voor de rest een beetje geluk in het leven. Wat je eerder al zei in het gesprek is ook onontbeerlijk en dat heb jij heel veel. Ik, hier, ik heb hier zelfs een doosje vol geluk voor je. Uit handgeschrept papier en jij mag daar op goed geluk... een van die bijna 200 papieren rolletjes uithalen... En op elk rolletje staat een spreuk. En dat is dan jouw geluk voor vandaag of de rest van het weekend. Of misschien wel voor langer. Het is maar net uh, hoe die uitvalt misschien. Dan ga ik even afkondigen in de tussentijd. Want nachtvluchten van Max is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 5 mei. En ik was in dit laatste uur in gesprek met orthopedagoog en uh, gezondheidszorgpsycholoog Jenny Palm in de eerste aflevering van Geestelijk Welvaren. Wel gevaren, moet ik zeggen. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen via nachtvluchten.fm. U vindt daar ook de links van onze gasten. En natuurlijk de prijsvraag waarmee u kans maakt... op het boek van Jenny Palm, getiteld Omgaan met hersenletsel. De techniek was in handen van Tim Corbett, redactie en regie Barbara Elbert... samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En zometeen kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal... met Bert van Sloten. Het laatste woord, Jenny Palm. Nou, hier staat... Het geluk is een hoe, geen wat... Een talent, geen object. Ik denk dat hij heel goed bij haar past. Jenny Palm, <laughs> dank je wel voor dit gesprek. Oké, okay, graag gedaan. En voor de luisteraars, en voor Jenny Palm natuurlijk... een heel goed weekend. Ik ben Nelleke Noordervliet. En ik geloof in het leven voor de dood. We moeten hier en nu voor onszelf zorgen. En voor elkaar. Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen...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 Vanavond in debat op 2. Onder groot protest is deze week de wietpas ingevoerd. Wie wil blouwen, moet zich laten registreren. Betutteling of terechte bemoeienis van de overheid. Wat is er over van vrijheid en blijheid in Nederland? Vanavond debat op 2. 5 over 9 live bij de CARO en NCRV op Nederland 2. Als u even geen zin heeft in omgevingsgeluiden, sluit u de ramen van uw Audi. Maar wat doet u als u alleen maar schone lucht naar binnen wilt laten?